Dikter Hark met het NOS Journaal. In Purmerend is een deel van een wijk afgesloten vanwege een groot gaslek. Een aantal huizen is ontruimd. Het lek ontstond vanochtend rond half tien door onbekende oorzaak. Ooggetuigen melden dat een luid gesist is te horen. Hulpdiensten hebben de omgeving van het lek in het noorden van Purmerend afgezet. De Nationale Recherche heeft drie mannen aangehouden voor een aanslag met een handgranaat... en een mislukte liquidatie in 2010. Aanleiding voor de aanslagen was volgens het OM een zakelijk geschil...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 Een Afghaanse militair heeft vier vijf Franse NAVO-militairen doodgeschoten. Dat gebeurde in het oosten van Afghanistan. 17 andere NAVO-militairen zouden gewond zijn geraakt. Volgens Afghaanse bronnen is de schutter gearresteerd. De schietpartij was op een gemeenschappelijke basis. Deze maanden zijn al 30 NAVO-militairen in Afghanistan gesneuveld.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 Dan nog het weer, opklaring en buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag vooral in het noorden hier en daar zon, temperatuur 5 graden in het oosten. En een graad of 8 het, aan de westkust. Morgen en ook zondag blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles die zijn aangekondigd. Die vinden plaats op de A7 Groningen-Afsluitdijk tussen de knooppunten de Julianaplein en Jauren, En op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Geleen en de grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm out.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 Any love that's You got a high price to pay You just push it, hit it up